De afgelopen tijd heb ik over een soort beladen drie luik gepredikt. En die beladen drie luik was achter elkaar, was, ging over de erfzonde. En Adam en Eva. En de mens is eigenlijk geboren als een soort tabula rasa. Onbeschreven blad. Maar ik vind wel dat er een rouwrandje omheen zit. We zijn niet ongeschonden uit het paradijs gekomen. Dus dat is eigenlijk een beetje de conclusie van die eerste. Dan de vrije wil: kiest van heden wie gedienen zult. Met de conclusie van en ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Het derde was de uitverkiezing door het geloof. En nu wil ik eigenlijk een soort uh, shalom van Yahweh gaan prediken. Want daar gaat het eigenlijk om. Dat we door al deze dingen dichter bij hem komen. En als we doen wat hij vraagt, dan geeft hij zoals hij beloofd heeft zijn shalom. En dan wil ik beginnen in Jezaja 59. Dan krijgen we een belofte... Een belofte met enorm grote consequenties. En naar Sion zal een verlosser komen voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren. Dus het is ook nog conditioneel. Dus naar Sion zal een verlosser komen voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren. Dus blijkbaar niet voor iedereen uit Jacob. Want anders had dat er niet bij hoeven te staan. En wie zegt dat? Dat spreekt Yahweh. Dus Yahweh doet een belofte dat er een ...verlossen zal komen naar Sion... ...maar alleen voor diegenen... ...die zich bekeren. Wat mij betreft, zegt Yahweh... ...in vers 21... ...dit is mijn verbond met hen... ...zegt Yahweh. Zij herhaalt zichzelf. Wat mij betreft, zegt hij... ...dit is mijn verbond... ...zegt Yahweh. Mijn geest die op u is... ...en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb... ...en dat is dus het volk... ...wat constant eigenlijk zijn woord gekregen heeft... ...van het begin af aan... Hebben ze zijn woord gekregen. Mozes heeft het opgeschreven. Maar het heeft ook in hun mond gelegen. Ze zullen uit hun mond niet wijken. Met andere woorden. Ik heb jullie die opdracht gegeven. Ik heb jullie die woorden in jullie mond gegeven. Maar ze zullen ook uit jullie mond niet verdwijnen. Ze mogen niet wijken uit jullie mond. Nou we zeggen dat eigenlijk elke sabbat Bij het spreken van de wet. Je zult je kinderen inprenten. Op het moment dat je dus neerligt. Als je opstaat. Als je op reis bent. Kortom. Elk moment van de dag moet je aangrijpen om anderen te vertellen van het verbond van Yahweh. Ook niet uit de mond van uw nakomelingen. Een bevestiging wat ik net zei, niet uit de mond van de nakomelingen. Gaat nog verder zelfs evenmin uit de mond van de nakomelingen van uw nakomelingen. Dat betekent dat het eigenlijk een eeuwigdurende inzetting is. Van wanneer stopt dat nou? Want je blijft nakomelingen van je nakomelingen krijgen als het goed is. Ja? En dat is ook zo. De Israëlieten leven tot op de huidige dag. Bestaan ze nog steeds als volk. Maar je ziet ze ook over heel de wereld zijn ze verspreid. Zoals voorzegd door Yahweh. En er zijn nog steeds nakomelingen van nakomelingen van nakomelingen van nakomelingen. En dat gaat maar door. Het is niet gestopt. Nou wie zegt dat nou? Hadden we al gehoord. Maar het wordt weer een keer bevestigd. Yahweh zegt dat. Zegt Yahweh. De Almachtige van nu aan... Tot in eeuwigheid. Met andere woorden, dat stopt nooit. Dat is dus nog steeds bezig. De woorden die hier gesproken zijn... zijn nog steeds realiteit voor Yahweh. En als dat realiteit is voor Yahweh... betekent dat dat het ook realiteit is voor ons. Want alles wat Yahweh zegt... heeft impact op ons leven. Dan gaan we verder met Jezaja 60. Het zit aan elkaar. Dus we gaan lezen eigenlijk gewoon door. En daar begint het sta op... Sta op. Een bekende uitdrukking, hè? Yeshua zei dat ook tegen Talita. Talita Kumi. Sta op, zei hij tegen het meisje. En het meisje stond op. En de bedoeling is dat wij het dus ook zo serieus nemen als dat meisje. Dat meisje is opgestaan, maar wij moeten dus ook opstaan. Want dat zegt hij. Sta op. Je kunt zeggen, ja, ho, ho, ho, dat is alleen maar voor de nakomelingen van Jacob. Nee. Wij zijn geënt op Israël. En als wij geënt zijn op Israël, dan gelden deze woorden ook voor ons. Dat betekent dat wij ook moeten opstaan. Word verlicht, staat er. Word verlicht. En niet zomaar. Als je in de grondtekst kijkt, dan staat er dus over. Dat is verspreid licht. Schijnlicht overal waar je komt. Dus een opdracht. Hier staat wordt verlicht, alsof je dus zelf verlicht wordt. Want dat staat niet in de grondtekst. In de grondtekst staat, je moet je licht laten schijnen. Dat is totaal wat anders. Het is heel wat anders als iemand met een zaklamp jou beschijnt... of dat jij met een zaklamp iemand anders beschijnt. En waarom dat zo vertaald is, weet ik niet... maar je moet dus licht verspreiden. Dat staat er dus. Want uw licht komt... en dat licht dat is niet zomaar licht... maar dat is het scheppingslicht. Dat is ook het licht wat zeg maar gesproken wordt in Genesis. Als God zegt, er zij licht... dan staat er dit woord. Er zij licht. Dus het gaat niet over zomaar licht wat je moet verspreiden... Maar je moet het scheppingslicht verspreiden. Met andere woorden ook. Heel de evolutietheorie daar kun je niet in mee. Daar kun je gewoon niet in mee. Als hij het hier heeft over je moet mijn licht verspreiden. Dan heeft hij het over het scheppingslicht. Dan kun je toch niet komen met, van met een of andere grote boom. Waarom zegt hij dit? Want de heerlijkheid van Yahweh gaat over u op. En niet zomaar. Niet zomaar. Er staat eigenlijk de glorie van Yahweh over u. Nou alleen dit stukje eigenlijk al, dat is wel zo'n zegenbede die je meekrijgt. De glorie van Yahweh over u. Dat staat er eigenlijk in de grondtekst. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. En ook hier weer, dat is niet zomaar een duisternis. Het is dezelfde duisternis die ook in Egypte, die drie dagen. Een diepe duistere mensen konden... Nergens heen, want ze konden gewoon niet zien waar ze liepen. Dat kun je, je gewoon niet voorstellen. Het was de Egyptische duisternis. Die duisternis zal de aarde bedekken, staat er. En donkere wolken de volken. Dikke, donkere wolken. Over de volken om ons heen. Maar over u zal Yahweh opgaan. Als een opgaande zon, zo kun je, je bijna voorstellen. Gaat Yahweh over ons op. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En wanneer dan? Als wij dus doen wat hij zegt, sta op en neem zijn woord serieus en verspreid het licht. Nou eigenlijk als je dit leest, dan zeg je eigenlijk, ja, we zijn eigenlijk klaar met de preek. Dit is al zo geweldig als je hierover nadenkt, dan wat je dan meekrijgt, gaan we niet doen hoor, we gaan toch nog even verder. Heidevolken zullen naar uw licht gaan. Ook een beetje vreemd vertaald, het gaat over vreemde volken, er staat eigenlijk geen heidevolken, er staat eigenlijk vreemde volken, goeie, vreemde volken zullen naar uw licht gaan. Komen staat er eigenlijk. Ze gaan niet, maar ze komen. En koningen, naar de glans van uw dageraad. Net wat ik liet zien van die zon die opgaat eigenlijk. Dus als je echt dat licht gaat verspreiden. En dat zal gebeuren, zeker ook door Israël. Het staat er gewoon. Ze zullen op een gegeven moment tot inzicht komen. De sluier zal verdwijnen. En ze zullen over heel de wereld gaan om het evangelie van het koninkrijk van God te gaan verkondigen. Wat hun eigenlijk al vanaf de oorsprong. Opgedragen was. Nou, je moet je een voorstellen: het licht wat in de duisternis schijnt. Hè? Je hebt, hoe dikker de duisternis is, hoe kleiner een lampje je nodig hebt om heel veel te kunnen zien. We hebben dat zelf meegemaakt in de tunnel van Hiskia. Daar is het verschrikkelijk donker. Je ziet echt iemand, als je het licht uitdoet, je ziet echt helemaal niks. En echt ook helemaal niks. Het is daar zwart als de nacht. En je krijgt een heel klein lampje mee, en dat schijnt ontzettend ver. Je staat natuurlijk met je voeten in het water. Het is een hele mooie, geweldige ervaring om dat mee te maken. En je klost door dat water heen en af en toe doe je toch even dat lichtje uit. Want het is toch wel heel erg spannend. En dan is gelijk Annemiek, die was dan gelijk van, ja, hou me vast, hou me vast. <lacht> het is toch wel erg spannend. Maar het is wel even om te ontdekken van wat doet Duisternis nou met je. Je hebt maar een heel klein lichtje nodig. Sla uw ogen op. En kijk om u heen. En zie. Zij allen zijn bijeengekomen. Zij komen naar u toe. En over wie gaat het dan? Dat gaat over die vreemde volken. Op dit moment komen ze om hele andere redenen. Vaak naar Israël. He? om het, Met een opgestoken vingertje. Van jullie doen dit fout, jullie doen dat fout. En jullie schenden dit en jullie schenden dat. Er wordt niet gekeken naar wat ze allemaal zelf doen. En wat er in de wereld plaatsvindt. Het is eigenlijk schandalig om te merken dat dus de UN zoveel resoluties heeft afgesloten afgelopen jaar over de twintig over Israël en bijna geen één over al die andere volken die de afgrijzelijkste misdaden tegen hun eigen bewoners uitvoeren er wordt met geen woord over gerept uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden het zal realiteit zijn het, is, het gebeurt al, het is gebeurd maar het zal ook weer realiteit worden dat nou, is even een verrassing voor Annemiek die weet, die weet het niet ik heb er een plaatje bij, dat, zijn, dat is onze schoondochter met de tweeling, die heb ik gevraagd om een foto te maken op de heup. Ik zei ik wil een foto waar kinderen op de heup gedragen worden, dus dat heeft ze opgestuurd. Nou, dat is dan, die zijn twee jaar nu, een geweldig stelletje, maar nou, je ziet, ze lijken heel veel op mij, ontzettend ondeugend. De ondeug straalt uit hun ogen, dus dat moeten ze van hun opa hebben, kan niet anders. Ja, dat moet wel, dat kan niet anders. Nee, de knapheid hebben ze van Annemiek, hè? maar uh, de ondeugd van mij. Dan zult u het zien en u zult stralen, zegt Jaweh. U zult stralen. En dan kun je je voorstellen, als je dat ziet... Als je je kinderen of je kleinkinderen of je nakomelingen op de heup gedragen ziet worden... Dan ga je zelf ook stralen. Je ziet dat de beloftes die God uit heeft laten spreken, die komen tot leven... En die zie je voor je ogen en dan ga je vanzelf ga je stralen. En hoe stralen? Ik denk dat je zo gaat stralen zoals Mozes had toen hij van de berg kwam. Dat hij bijna niet aan te kijken was. Omdat de straal, het licht wat van hem afstraalde, zo overweldigend was. Alsof je eigenlijk in de nabijheid van Jawe kwam. En hij moest zijn hoofd en zijn gezicht bedekken, want de mensen konden hem niet aankijken. Uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen. Geweldig hè? Je zal zo diep geraakt worden, het zal je hart beroeren. En niet zomaar, maar het zal je hart ook verruimen. Je hart wordt groter zou je zeggen. Dus je gaat ook meer kunnen opnemen, meer liefde kunnen verspreiden denk ik dan bij mezelf. En je kunt ook meer mensen in je hart sluiten. Ik denk dat dat bedoelt wordt met het verruimen. Hè? Je hart wordt groter omdat je een diep ontzag zal hebben voor wat Java aan het doen is. Dat je mag meemaken dat zijn beloftes en zijn profetieën tot leven komen. En je merkt het ook in Israël. De eerste keer dat wij daar kwamen, wij kochten daar fruit. En toen zei iemand tegen ons, weet je wel dat je levend belofte in je hand hebt? Levende profetie. En dan ga je er ineens, ineens heel anders van genieten. Want het staat gewoon in het Woord dat de vruchten zullen weer groeien, daar zo, in wat ze noemen bezet gebied. Het is ook bezet, maar dan door de Palestijnen, hey, niet andersom. Hey, dus wat dat betreft hebben ze gelijk, ze hebben alleen het onderwerp verkeerd begrepen. Maar dat komt allemaal, het zal allemaal duidelijk worden. Want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren. En wie is dat dan, de menigte van de zee? Het vermogen van de heidevolken zal ook naar u toekomen. En dan gaat het nogal wat over bepaalde dingen. Het vermogen van de heidevolken. We hebben al een voorbeeld hebben we al gezien. Hè? Van Egypte. Waar ze uittrokken. En ze werden overladen met schatten. Als je ziet waar de tempel van gebouwd is. Dat heeft de Israëlieten geen cent gekost. Dat hadden ze allemaal meegekregen. Gratis en voor niks. Vanuit Egypte. Goud, zilver. Nou moet kijken wat er allemaal nodig was voor de tempel. En denk je dat ze daarmee alles weggegeven hebben? Nee. Hadden ze nog verschrikkelijk veel over. Ja. Als je leest hoeveel schapen en bokken en rammen geofferd werden. alleen tijdens de woestijnreis. dan moeten ze zo ontzettend veel meegekregen hebben. dat is ja, bijna niet te bevatten. Een menigte van kamelen zal u bedekken. Nou, er een plaatje bij gezocht. Zoiets, hè? Een menigte kamelen, net zoals bij Salomo. Er kwamen ook, ik weet niet hoeveel kamelenstoeten kwamen. om al die rijkdommen te brengen van overal vandaan. De jonge kamelen van Midian en Eva ze zullen alle uit Sheba komen een bekende naam hè? Sheba, de koningin van Sheba die kwam met enorme rijkdommen naar Salomo, om Salomo te zegenen goud en wierook zullen ze aandragen nou, ik dacht dat is een leuk plaatje ervoor hè? het zal je mag gebeuren dat ze op een gegeven moment op een dag bij je komen Joh, ik, kom, ik heb nog een kaartje bij me kan ik dat uitlaaien bij je en wierook. Ik heb zelf heb ik helemaal niks met wierook. Heeft ook te maken denk ik van Ik ben vroeger Toen ik in de Roomsche streek word Regelmatig zijn we bij uh, diensten geweest Van vrienden En ik, ja, ik wacht een beetje van die geur in die Roomsche kerken Ik vond dat zo Dus ik heb er toch een beetje een aversie tegen Maar goed aan de andere kant Je ziet ook dat als je al geboren wordt Dan worden er drie dingen gebracht He, Goud, wierook en mirre Dus het heeft wel iets te betekenen denk ik het is heel kostbaar, dat klopt, het is heel kostbaar. Nou, goud en wier, denk aan Salomo en Yeshua, nee, daar werd het ook allemaal gebracht. Ze zullen de loffelijke daden van Jahwe boodschappen. Dus al die mensen die komen en al die giften meenemen en overhandigen... ze zullen de loffelijke daden boodschappen. Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden... Nou, wie is Keda nou toch weer? De rammen van Nebajood staan u ten dienste. Nou, dat stel ik me zo voor. Ik heb altijd in mijn hoofd dat de schapen van Keda zwart zijn. Waarom weet ik niet. Maar dus ik vond toch een beetje, een, een beetje zwart-wit. Ik denk nou, dat beantwoordt toch een beetje aan mijn idee van de schapen van Keda. We gaan even kijken naar die namen, want die hebben wel betekenis. Dat zijn namelijk de zonen van Ismaël. Nou, die kennen we wel, hè? De zonen van de eerstgeborenen van Ismaël was Nebajot en de tweede was Kedar. En dan Abdiel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, Hada, Thema, Ye, Jeter, Navis en Ketma. Hij had ook twaalf zonen. En die twee worden er uitgepikt om hun goederen naar Israël te brengen. En het verpanten vond ik eigenlijk dat niet de eerstgeborene als eerste genoemd wordt, maar de tweede. Blijkbaar heeft God heel vaak ook wat met de tweede. Hè? Je ziet het heel vaak dat het omgewisseld wordt. Dat de eerstgeborene niet krijgt waar hij eigenlijk naar nou, de mens gesproken recht op heeft. Maar dat het naar de tweede gaat. Of naar een ander. Dat is blijkbaar hier ook zo. Hè? Want Kedar wordt nu eerst genoemd. En daarna pas Nebeljoot. Ezou, die ging ook naar Ismaël. En die nam Magalat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebeljoot, voor zich tot vrouw. Naast zijn andere vrouwen. He, dus ze hadden wel regelmatig contact ook. He, ze waren enorm verbonden. Niet dat zijn vader en moeder daar zo blij mee waren. Totaal niet. He. Isaac en Rebecca die hadden daar vreselijk veel verdriet van. State, omdat hij al andere vrouwen had uit het land. En omdat hij dat merkte. Dat is het hele akkefietje met Jacob. He. Neemt hij dus Magalat om hun des te meer te treffen. Dat hij dus een afvallige... Nee, eigenlijk een afgoden dienaar, dienares, tot vrouw neemt. Zij zullen als welgevallig offer komen op mijn altaar. En dat is natuurlijk wel heel frappant, hè? Dat de schapen en de rammen... die komen van vreemde volken... die Yahweh niet erkennen, maar die komen toch een offer brengen... en ze worden geaccepteerd op het altaar van Yahweh. Dus op het moment dat dit gebeurt hebben ze zich dus bekeerd. Dat kan niet anders, want anders is het offer niet geldig. Want alleen maar een welgevallig offer zal op het altaar van Yahweh komen. Dus op dat moment hebben dus de nakomelingen van Ismaël... zich bekeerd tot Yahweh. En die aangenomen als hun enige God. En ik zal aan mijn luisterrijk huis aanzien geven. Nou, als je praat over een luisterrijk huis... Zou je haar zeggen, dan heb je al aanzien. Maar blijkbaar niet voldoende. Er zal nog meer aanzien komen aan zijn luister, luisterrijk huis. Wie zijn deze die daar komen aangevlogen als een wolk? Als duiven naar een til, zegt Yahweh. Als duiven naar een til. Iedereen kent dat beeld wel. Als je maar ergens in een stad komt, dan zie je ze ook overal zie je ze rondzwermen. Dan kun je ze als graan kopen om ze te voederen. Voorzeker de kustlanden zullen mij verwachten, zegt Yahweh. En de schepen van Thaisis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen. Ik dacht, joh, de schepen van Thaisis. Waar zou dat nou vandaan zijn? Welk schip zou, zou nou het eerste zijn geweest dat de olim naar Israël bracht? Ik denk, dat ga ik uitzoeken. leek me leuk. En ik heb het gevonden... Het eerste schip het heeft 350 joden vanuit Europa stiekem dicht bij Haifa afgezet. Echt in het geheim. Het is ook de eerste keer dat het echt goed gelukt is. De tweede keer werd hetzelfde schip betrapt met 315 mensen aan boord vanuit Polen. Dit was in 1928 mensen zijn teruggebracht naar Polen en zijn dus in de gaskamers ja, je, je, je hart huilt als je het leest, al die verhalen dan denk ik, waarom? en dat zijn de Engelsen die dat gedaan hebben ja? de Velos heette dat schip en de Velos ja, ik vond het leuk, ik, ik moet het uitzoeken is, is Gods woord nou echt betrouwbaar, hè? want dan gaat het dan ineens om althans, dat vond ik dan en ja, dat klopt je hebt hier het Griekse Rijk, het oude Griekse Rijk. Dus dit viel onder Griekenland. En er staat dus dat dus een Grieks schip. zal dus de eerste zijn, Tharsis. Want Tharsis lag in Griekenland. Hij ligt hier zo, Tarsus. Ja. En hé, hey, tot mijn grote verbazing. Het was een Grieks schip. dat de eerste mensen naar Israël gebracht hebben. De Velos in 1928. Prijs de Heer. Zijn woord is gewoon waar. Het is gewoon wat hij zegt. Dat gebeurt gewoon. Ik vind dat dan zo mooi. Hè? Ik kon niet achterhalen waar het schip gebouwd was. Het zou me niks verbazen als het echt in Tarsis gebouwd is op een scheepswerf. Dat zou me echt niks verbazen. Maar ik kon er niks over terugvinden. Ik heb in de scheepsanalen uh, zitten zoeken, maar daar stond er niks in. Maar goed, in ieder geval, het is wel van oorsprong een Grieks schip. Toen het die mensen bracht, voer het onder. Ja, een soort Israëlische vlag bestond natuurlijk nog niet op dat moment. Maar ze hadden dan een, uh, toch een soort. De, de Israëlische vlag hadden ze dan uh, erop gezet. Dus het was voor hun, was het echt al Joods gebied, om het zo te zeggen, waar ze op zaten. Er staat trouwens op de plek waar ze op aan land zijn gekomen, er staat ook een monument. om dat te gedenken dat die mensen daar, het eerste schip wat dus daar geland is, de Velos, dat die daar aan land zijn gekomen. En die 350 mensen zijn dus gewoon geïntegreerd. In Israël. De kustlanden zullen mij verwachten, staten. En ze brengen hun zilver en hun goud met hen. Ook weer zoiets, hè? Is dat nou waar geworden? Is dat zo? Naar wie? Naar de naam van Yahweh, uw God. Naar de heilige van Israël. Het is niet zomaar iemand, hè? Nee? Naar de heilige van Israël. Want Hij heeft u verheerlijkt. Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen. En hun koningen zullen u dienen. Want in mijn grote toorn heb ik u geslagen. Nou dat hebben we gezien hè? en gehoord. Nee, vaak heb ik dat niet gezien. Maar we hebben erover gelezen. We hebben daar veel materiaal van. We hebben de foto's van gezien. Ik heb het wel vaker dingen laten zien. Hè? Het is verschrikkelijk hoe ze geslagen zijn geweest. Maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En dat is zo ontzettend geweldig dat Jawe, dus terugkeert van zijn tongen en dat hij welbehagen heeft en welbehagen toont. Uw poorten zullen steeds openstaan. Ja, er zijn eigenlijk niet meer zozeer poorten. Hè. Je komt wel op de poorten binnen in Jeruzalem, met de oude, oude stad, zeg maar. Heb je die jaffa poort hè, of de Damascus-poort. wat ook. Dat zijn niet echt meer poorten, het zijn meer eigenlijk de, ja, de muren die er staan. Maar echte poorten zelf, de deuren, die zitten er niet meer in. Maar goed, daarmee staan ze wel open. Hè? Als er geen deur meer is, dan staat die ook open. Hè? Dag en nacht zullen ze niet gesloten worden. Dat is ook een stukje vertrouwen. Hè? Dat je je deur niet meer hoeft te sluiten... betekent ook dat je iedereen eigenlijk kan vertrouwen die om je heen woont. Want het bestaat niet dat je bestolen zal worden. Opdat men het vermogen van de heidevolken naar u toe zal brengen. Nou, dat gebeurt dus blijkbaar dag en nacht... Want die poorten moeten steeds openstaan, dag en nacht, omdat het vermogen van de heidevolken naar u toe gebracht zal worden. Dat gebeurt dus blijkbaar ook in de nacht. Nou, dat is ook waar geworden, hè? Papua's geven goud voor herenbouwt tempel van Jeruzalem. Het is gewoon allemaal gebeurd, mensen. Ja, we laat niet zomaar wat in zijn woord zetten. Nee, het wordt werkelijkheid. Alles wat er staat geschreven, dat zal gebeuren. En hun koningen naar u toegeleid zullen worden. Het staat allemaal eigenlijk op de drempel. Er zijn heel veel dingen al gebeurd. Maar er gaat nog veel meer gebeuren. De, de wereldbevolking zal zich verbazen. Over wat Java allemaal nog in petto heeft. Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen. Zullen vergaan. Jammer. Betekent ook voor Nederland een enorme bedreigingen, als Nederland zegt niet bekeert en als Nederland zegt wij blijven tegen Israël en wij blijven tegen de God van Israël en wij zijn tegen al die instellingen en wetten die hij gegeven heeft waar ze enorm weer over bezig zijn over het koosjes slachten over de besnijdenis want dat mag niet meer straks zijn ze in echt mee bezig om dat te laten verbieden, want dat kind wordt verminkt zeggen ze ...en het heeft niet eens kunnen kiezen. Het grote verpanten is he, dat als je dus de medische dingen erop naleest... ...dan zie je dat dus degenen die dus besneden zijn op achtdaagse leeftijd... ...dat die dus het meest gezonde leven hebben in vergelijking met de rest. Het is gewoon te bizar woorden. He, dat iets wat gewoon bewezen goed is... ...die volken zullen totaal verwoest worden. Worden wij dan ook meegerekend... Ik vraag me wel eens af, want je bidt er wel voor dat op een gegeven moment de ogen mogen opengaan en dat we als Nederland een andere koers gaan varen. Maar als we dat nog niet gaan doen, en dit wordt werkelijkheid, vallen wij er dan buiten of vallen wij daarin? De luister van de Libanon zal naar u toekomen. Er is op dit moment niet zoveel luister meer over van de Libanon. Maar goed, cipres, Plataan en Denneboom tezamen, dat is de luister van de Libanon. Zelfs de cypressen verbijden zich over u, staat er in Isaiah 14, vers 8. De ceders van de Libanon zeggen, sinds u daar geveld ligt, klimt niemand meer omhoog om ons om te hakken. Met andere woorden, de kerstbomen omhakken zal verleden tijd zijn. Dat staat voor, zegt hier, de ceders, dat zijn de dennenbomen. Hè? Sinds u daar geveld ligt, zal niemand meer naar boven klimmen om u om te hakken. Nee? Alsof God geen hekel aan heeft aan dennenbomen. Of niet aan dennenbomen, aan kerstbomen, moet ik zeggen. Ja? Om de plaats van mijn heiligdom aanzien te geven. Dus waar zijn ze voor? Om de plaats van zijn heiligdom aanzien te geven. En niet om vol te hangen met allerlei snuisterijen en toestand. En ik zal de plaats van mijn voeten verheerlijken. Ook zullen zich buigend naar u toekomen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben. En dat is inmiddels al een enorme menigte. En dat kunnen we denk ik ook wel in de spiegel kijken. Nederland staat bekend of heeft een naam dat wij vreselijk veel goeds gedaan hebben in de Tweede Wereldoorlog. Het tegendeel is waar, als je de geschiedenis bekijkt van Europa, staat Nederland op de onderste plaats. Het is verschrikkelijk. En allen die u verworpen hebben. Om er heel even nog wat over te zeggen. Wij waren afgelopen maandag in, in Den Haag. En daar lazen we een stukje over dat Den Haag uiteindelijk... Na 75 jaar heeft besloten om dus de joden die onterecht de belastingen hebben moeten betalen tot 1955 over hun huizen en noem maar op... Om dat terug te betalen. Ze hebben daar een potje voor gemaakt, 2,6 miljoen. Dat is erg weinig, maar goed, het zei zo. Wat ze gedaan hebben in tegenstelling tot Amsterdam, ze hebben wel openbare schuldblijnden gedaan. Dus de burgemeester heeft echt schuld erkend dat ze daar fout in waren... ...en daar spijt over betuigd. Amsterdam heeft dat niet gedaan. Amsterdam heeft een pot van 10 miljoen overgedragen aan alle Joodse instellingen in Amsterdam. En zei hebben eens wij kunnen niet meer achterhalen van wie het is. We gaan er ook niet meer achterheen. Wij erkennen dat we het fout gedaan hebben en we geven dat bedrag aan de Joodse instellingen. Dan kunnen jullie het ten goede van het Joodse volk laten komen. Den Haag heeft spijt betuigd. Hadden we niet moeten doen. We hebben echt schuld op ons geworpen. Maar we hebben een pot van 2,6. Als u kunt aantonen dat uw voorgeslag dat huisbaar zat... en u kunt dat aantonen met eigendomspapieren en noem maar op... dan krijgt u dat geld terug. Maar je, ja, je schiet bijna in... Ik vind zoiets verschrikkelijks. Echt waar. Ik vind zoiets verschrikkelijks. Toen de tijd... De joden die terugkwamen, er waren een paar advocaten bij... hebben een rechtszaak aangespannen... omdat ze niet eens waren dat die belasting geheven werd dat is doorgegaan tot aan de Hoge Raad in Nederland. En de Hoge Raad had Den Haag gelijk gegeven. Dan praat je dus echt over Nederland. Den Haag is daarmee gestart, Amsterdam is daarmee gestart. Maar de Hoge Raad, de grootste vertegenwoordiger op rechtelijk gebied van Nederland... heeft het goedgekeurd. Als zijnde dat dat de Nederlandse wet is. Nou, reken maar, daar komt God op terug. Dat weet ik 100 zeker. Dat zal niet zomaar vergeten worden. Dit zijn verschrikkelijke dingen die een enorme impact hebben op ons, op ons Nederland. Ook al die kunstschatten. Zelfs het Koninklijk Huis heeft enorm veel kunstschatten die gestolen zijn van de Joden en ze weigeren terug te geven. Denk ik dat dat gezegend wordt? Natuurlijk niet. Daar komt God op terug. En dan gaat het niet over de schilderijen. Het gaat over wat ze gedaan hebben. En het ook niet eens beleden hebben en teruggekeerd zijn. Het zijn allemaal dingen die we als... ja, als nazaten... op onze rug hebben, denk ik. Maar... ze zullen zich bekeren... en ze zullen zich neerbuigen... aan uw voetzolen, staat er. He, dus ook Nederland... zal zich bekeren... en zal zich neerbuigen... aan uw voetzolen. Nou, dat vind ik geweldig. Er is dus een terugkeer mogelijk. En ze zullen u noemen... Stad van Yahweh. Het zal uiteindelijk beleden worden. Jeruzalem is niet zomaar een stad. Nee, het is de stad van Yahweh. Want waar ligt het? Het ligt in het land van Yahweh. Ja? Het Sion van de Heilige van Israël. We praten niet over zomaar iemand jongens. We hebben het over de Allerhoogste God. Er is geen God naast Yahweh. In plaats dat u verlaten en gehaat bent geweest, en dat zijn ze geweest, en dat worden ze nog, weer in toenemende mate helaas, zodat niemand door u heen trok, zal ik u tot een eeuwige glorie maken. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen, dat die gehate joden, dat ze weer geëerd zullen worden. Sterker nog, dat ze een eeuwige glorie zullen zijn voor de volken. Tot de vreugde van generatie op generatie. U zult de melk van de heidevolken zuigen. Ja, u zult aan de borst van koningen zuigen. Daar heb ik dan wat moeite mee. Ik heb zelf altijd het idee dat zou een koninginnen moeten zijn. Dan zult u weten dat ik, Yahweh, uw heiland ben. Nee, uw verlosser. De machtige van Jacob. In plaats van koper zal ik goud brengen. Koper is al best wel een behoorlijk duur metaal. Het ja? wordt steeds zeldzamer. Dat merken we ook hè, in Nederland. Er worden heel veel de bovenleidingen worden bovenleidingen dus, uh, gestolen van de, van de treinen. Omdat dat allemaal koper is. Want dat glijdt het beste, zeg maar, uh, of althans het is het goedkoopste om de elektriciteit te glijden. Goud is nog beter, maar dat is erg duur. Hè? Maar dat brengen ze niet. Nee, ze zullen goud brengen. Geen koper. In plaats van ijzer... Zal ik zilver brengen? Nou, die vergelijking is helemaal duidelijk. hè? Of, of je nou ijzer krijgt of zilver, dat is toch wel een groot verschil, denk ik. In plaats van hout, koper, hè? dus in plaats van houten deuren kun je mooi koperen deuren maken, staat geweldig mooi. Kun je mooi in mallen, kun je die gieten, kun je schitterende afbeeldingen op je deur laten maken, weet je wel. Ik zie dat helemaal voor me. In plaats van stenen, ijzer. En als u opzichter. Stel ik vrede aan? Nou, dat is ook weer zoiets. Hè? Dat kun je je weer bijna niet voorstellen. Wat is een opzichter? Dat is eigenlijk iemand die alles regelt, hè? waarvan je je opdrachten krijgt. Doe dit, doe dat. Hè? Maar hier is het anders. De opzichter is vrede. Shalom. En Shalom geeft geen opdrachten. Shalom geeft rust. En, als u opzien is, gerechtigheid. De Richters, eigenlijk. Die zijn gerechtigheid. Er staat er een heel mooi stukje in de psalm. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Volgens psalm 85 vers 11. Jip van Leijngaard heeft er een mooi schilderij van gemaakt. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Dat zal dus gebeuren over het volk Israël. Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land. Nou... Het is nu elke dag bijna dat je hoort van geweld in het land Israël. En over heel de wereld trouwens. Van verwoesting of rampen binnen uw grenzen. Nou, dat komt nogal eens voor, hè. Verwoesting en rampen binnen uw grenzen. Maar uw muren, muren zult u noemen heil. En dit vond ik weer zo mooi, hè. Als je dan kijken wat er werkelijk staat in de grondtekst. Daar staat Yeshua. Uw muren zullen... Zult u noemen Yeshua. Nou, dat schiet je toch van vol. Dat is toch een geweldige profetie En uw poorten lof. En dat is logisch. Als je muren, als Yeshua hebt... Ja, dan is er ook alleen maar reden voor lof. Dan is de toegang tot die stad... Die moet wel uit lof bestaan. Dat kan niet anders. De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag... En als een schijnsel zal u de maan niet verlichten. Met andere woorden, de zon en de maan zullen er niet meer zijn. Maar Yahweh zal voor u zijn tot een eeuwig licht. Nou, dat kennen we. Dat staat ook nog ergens anders in de Bijbel voor zegt. En uw God tot uw sieraad. Dat kun je je ook weer bijna niet voorstellen. Dat Yahweh ons sieraad zal zijn. Wat we zullen dragen. Openbaring 21, vers 23, het nieuwe Jeruzalem. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. Nou, dit is bijna één op één dezelfde tekst. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken. Want Yahweh zal voor u tot een eeuwig licht zijn. Dus Yahweh zal de zon en de maan vertegenwoordigen. Want die zijn er gewoon niet meer. Aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. Uw volk zij alle zullen rechtvaardiger zijn. Sadieken, rechtvaardigen. Voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. De joden zeggen dat er altijd 36 rechtvaardigen op de aarde zijn. En dat daarom ook de aarde nog steeds bestaat. Of het waar is, weet ik niet. Of dat getal klopt, weet ik ook niet. Maar dat er rechtvaardigen zijn, dat staat er wel, hè? Ze zullen een stekje zijn. Door mij geplant. Nou elke keer zien wij zeg maar. Dat die achtergrond hè, Met dat kleine stekje. En dat het opgroeit. Tot een grote plant. En zo moet je het eigenlijk voorstellen hè, Ze zullen een stekje zijn. Geplant door Yahweh. Een werk. Van zijn handen. Opdat dat. verheerlijkt wordt. Ja. Want daar gaat het allemaal om. Dat Yahweh verheerlijkt zal worden de kleinste zegt Yahweh zal tot duizend worden de kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk ik Yahweh, dus niet zomaar iemand maar Yahweh zal dit er zijn tijd spoedig doen komen en we kijken met verlangen naar die dag uit we kunnen eigenlijk niet wachten heer laat het gebeuren in onze tijden Amen.